Wij gaan verder. We hebben hard gewerkt, nu met de zoger. Stap voor stap zal het helder zijn. Het is niet iets dat. Het is voor de mensen gegeven. En niet voor. Duidelijk uh, voor iemand met een grote kop, met uh, een intellect. Het is voor iedereen, is aan iedereen gegeven. En. Men. Van boven wilde, on, wilde men ons niet. Um, vermoeien, Eigenlijk, het is alleen omdat wij zoveel generaties voorbij gegaan, waarbij zoveel gezondigd werd en zoveel vervreemding van het licht is, opget is opgetreden, ja, naar zoveel generaties, dat het ons moeilijk lijkt, duidelijk. Maar eigenlijk is het niet moeilijk, het is, we hebben veel meer woorden nodig, etcetera, maar alles komt wel uh, Vertrouwen daarop dat het niet intellectueel, God verhoede dat het intellectueel is, het niet intellectueel is. Maar juist ja, daarom men kan men het moeilijk leren, omdat het probeert men intellectueel te leren. En dat leidt zich niet voor intellectueel. Um, en nu hebben we in ons derde deel van de les, gaan we over iets anders hebben. Over uh, wat ik aan het begin van de les had gedacht om daarover iets te hebben. Over wat men noemt winterblues. Ja, iedereen weet wat winterblues is? Nee, ik wist het ook niet, maar mijn, mijn vrouw heeft mij geleerd. Mijn vrouw heeft mij geleerd het woord winterblues. Mijn vrouw kent niet zo. Geen, geen Engels, maar wel, zie je het, Nederlands, heeft mij wel een woord geleerd, winterblues. En, um, hè, huh? is goed, winterblues, en blues van de blues, ja, van wat blues, wat danst, danst, ja, net blues, net zoals dat, tango. Oké, okay, dan is heb ik het goed begrepen. Uh, dus, daar zitten nog andere mensen hier, die het Nederlands nog niet zo machtig zijn, dus, maar mevrouw heeft mij dus geleerd, wat het is. <laughs> en daarom vertel ik jullie wat winterblues is, want ik, kijk, moet ik ook, moest ik het ook spieken, kijk daar. Winterblues winter is een, een soort iets, een, een toestand waar, waarbij, wat, een toestand die begint uh, met die grijze dagen vanaf van al die maanden op br, september, oktober, november, december, al die maanden vanaf september tot en met februari is de tijd van, van zo'n Depressie, depressieve toestanden bij mensen. Yeah, en ja, dat is. Zo so staat het. In een tijdschrift was het. In welk tijdschrift was het? Uh, belangrijke tijdschrift. wat in Albert Heijn verkopen zit. het. Nee, in Albert Heijn verkopen ze het zo. Nee, uh, welk tijdschrift verkopen ze bij Albert Heijn? <laughs> <laughs> nee, wat. <but, laughs> <laughs> nee, iets anders. Oké, okay, dus iets voor, iets voor dus, hè? Agis. Agis. Oké, iets anders. Doe er niet toe. Maar het is in de tijd dus van de tijd van zorgen, ja. De tijd dat men zichzelf zorgen maakt. zelfmoorden. Zelf worden gepleegd, um, yeah. veel meer, ja. En meer bezoeken aan de, aan psychiaters, et cetera. Dat is allemaal probleem. Het is zo zo ja. Daarom Thastos is ook hier niet, omdat hij het erg druk nu met zijn patiënten. Ja, Waarschijnlijk dat hij het me niet verteld, maar misschien is het wel zo. Maar wat is dan die tijd, waarom is deze tijd zo moeilijk? Is het toevallig, heeft het te maken met het weer, en wat is het weer, etcetera? We hebben geleerd dat alles heeft, als het ware, is in groot, groot verdeeld is in tweeën, ja, chassidim en boeroot, uh, of dag en nacht, licht en duisternis, ja, mannelijke, vrouwelijke, etc. Dat kan je ook overal terugvinden. In de jaren, in een in kalendertijd is het precies hetzelfde. Dan heb je ook die grote, in grote uh, heb je ook, dat kan je terugzien, dat half jaar is het de heerschappij, als het ware, van de Nukwa van de Malchut, Gvorod, dat begint vanaf september. En dat duurt zes maanden, dus tot en met februari. En daarom is de februari zo korte maand, ja? Kort, dus alleen februari is een korte maand, en niet meer. Waarom? iets ontbreekt dan aan die malgoed, aan het einde eind, dus, malgoed, de malgoed die dan ontbreekt, als het ware, Leuk. het einde is er niet, dus, alleen dat, alleen één maand is het, die februari, niet, uh, de maand die te kort, ja, te, korte maand is, kort omdat dat malgoed, tot 6000 jaar kan ze niet ontvangen in haar malgoed, de malgoed. Okay. Dus, dat is dan de reden, dat deze tijd zo zwaar is. En waarom nog meer? Omdat in deze tijd, omdat het mal goed is, en mal goed is de ware ontvangster, ja. Dan voelen we dat erg scherp aan ons lichaam ook. Het is erg, erg ingrijpend voor ons lichaam. Het is nu deze tijd. Het is zwaar en we moeten het doorstaan deze tijd omdat dit doorstand betekent groeiproces. Het is niet dat het elke jaar precies hetzelfde in deze tijd. Het is de tijd van inzien, in, in, zeg dat, in, inzien, hè? Eén in, uh, in keer precies, één keer, het is allemaal nodig. Het kan niet altijd steeds in de, de zomer, bijvoorbeeld, dat is dan lichtzinnigheid of een fout in het uh, zonnetje schijnt, dat is geweldig. Uh, en eenvoudigen, eenvoudig, en dat is ook ontvangen van het licht, et cetera. Het is uh, meer chassadim, et cetera. Maar nu is de tijd van, van indiepen, indikilim. En dat is altijd zo, het nie, kan niet anders, het is constructief. Eigenlijk, hey, het is constructief. Als je dat weet dat het constructief is, dan kan je dat met blijdschap, kan je dat accepteren. Dat. Deze tijd. Duidelijk. Dus niet vluchten, niet, niet juist dankbaar zijn, gebruiken die deze tijd uh, nuttig. En zien dat dit allemaal nodig is, zoals de uh, nacht. Ja, alles begint vanaf de avond, begint de dag. Zo is het ook, het jaar begint ook met duisternis. Ja? Het jaar begint ook Wanneer begint het jaar? In september, ja, normaal bedoelde het jaar van, van het heelal. begint in september, waarom niet in januari, niet, niet op een andere Het begint juist in het in, in, in, nazomer, na duidelijk, om die reden. Dus gebruik dat nuttig, duidelijk, zie dat als constructief, dat, dat de tijd moet zo op die manier, is ook het jaar zo ingedeeld zodat wij het ook op die manier... alles kunnen... Uh, incasseren. Met vreugde incasseren. Al die maanden op br. Ja? Ik vind het geweldig deze tijd. Geweldig. Het is de tijd van groei. In innerlijke groei. En het doorwerken in die kilim. Deze tijd. Uh, als het ware... de tijd van het opbouwen. Van binnen. En als je dat nu doet gebruik deze tijd niet om te zuren, niet om, ik zeg niet jullie te zuren, gewoon algemeen zeker, niet om daar te beklagen jezelf, maar dat constructief dat nu te doen, oh, dan heb je een prachtige zomer, zal je, zal je tegemoet gaan. Duidelijk, dan pas, ja, net zoals in de natuur wordt gezegd, als er een zware, als een echte winter uh, is, ja, veel sneeuw, etc., Dan komt er een, meestal een goede zomer. Warme zomer, et cetera. Precies hetzelfde is het geest. Dat komt alles vanuit de van geestelijke. Dus als je, als je nu die half jaar productief gebruikt... dan zal je natuurlijk ook... in de lente in de zomer... zal je ook geweldig... Andere op, een, op andere manieren... Ook weer dingen ervaren en constructief. Oké? Okay? Dat is erg belangrijk. Misschien er vragen, zijn er vragen daarover. Ik bedoel, het is in het algemeen, vertel ik het. Hoe dat. Verder kunnen we dat, zullen we dat bijzonder leren, dat elke maand, welke, elke maand de structuur van elke maand, aan de naam van de uh, na maand et kunnen we vele dingen leren, maar... Uh, het is voorlopig, het is niet nodig en gewoon houd het wel ja er, daarmee rekening rekenschap. En dat is goed. Want uh, veel gedachten opkomen in deze tijd bij mensen weet je, rare gedachten ook. Ik had uh, gesproken met eh. Uh, mijn zuster, dus oudere vrouw, en over het leven, over het dood, en dan zegt ze dan, ja, maar wat, maar de mens gaat toch dood, en nu is ze dan 73, en natuurlijk denkt ze een beetje ook aan dood, etc. Maar ik zeg, het is geweldig om dood te gaan, het is niet uh, ...treurigst, et cetera... ...dan zegt hij ze tegen mij... ...van... Um, ...maar... ...hoe kan je dat zeggen dat het zo is... ...het is daar toch... ...griezelig... ...om dood te gaan... Uh, ...ja, in deze tijd... ...jij ziet het wel koud in Rusland. Ze ...zij woont in Moskou... ...Moskou is nog een beetje kouder... ...en ze weet het, dat het koud is in de winter... ...en dan zegt ze zegt is daar toch zo koud? Ik zeg waar. Ze zegt, in de graf. In de graf is toch koud? In de graf, als je begraven wordt, daar is erg koud, zegt ze. En natuurlijk had ik medelijden haar, met haar voorstellingen. Natuurlijk had ik medelijden met haar, want haar verwachtingen. Ze zegt het niet over dat soort dingen, maar natuurlijk zei is maar mee bezig. En veel mensen bezig zijn vooral als iemand oud is en die heeft veel vergaard. Ja? veel vergaard dingen. <laughs> hoe meer je vergaard, hoe kouder schijnt de dood aan de mens. En dat zij zegt: "Het is kouder. het is gewend. Mens is gewend om lekker bij de kachel zitten in warmte, en warmte, etcetera." Nu en nu dan opeens die mens gaat dood en wordt dan ergens begraven in de grond, koud en griezelig etcetera. Dus wat kon ik kon ik haar zeggen? En toen kwam uit mij uit mijzelf een zo zo'n soort oplossing van binnen, oplossing voor die mensen ook die dus van deze wereld alleen genieten, ja? Want die moeten ook, uh, die moet je ook uh, zeg je dat zalig maken. Het is echt, de Torah vertelt ons dat, niet, niet vertellen iets, komedie, uh, maar de hele bedoeling is dat de, een mens, de mens moet de andere naar zijn wens doen. Dat is wel goed. Dus altijd naar de wens doen. De, de, of dat schurk is, doet er niet doen, maar naar de wens moet je de andere doen. Dan pas kan je zeggen dat jij iets geleerd hebt. Eigenlijk. Maar hoe is die zo'n schurk? Nee, naar de wens, iedereen moet naar de wens doen. Want de Hashem doet hetzelfde, de schepper doet precies hetzelfde. Die doet iedereen naar de wens. Wat iemand, wat iedereen, wat die wil, die, die, die, die doet het naar zijn wens. Dus moet ik iedereen, iedereen naar zijn wens, naar de wens, naar de wens doen. Ik, ik ging dus op de voetstappen, footstop, op, op, op, op de voetsporen van de, de, de, deze gedachte om de andere. Uh, ...naar zijn wens te doen. Dus ik had ook gezegd... ...verteld, gezegd dat... kijk nou... ...ja, tegen die mensen heb ik gezegd... ...je hoeft niet dood te gaan... ...en begraven worden... ...in de aarde... Waar, ...waarbij je... ...koud zal, koud en verlaten zal voelen. Ja? want zij heeft wel geld... Ja, ...en haar zoon is uh, grote zaken... ...maar... ...je had gezegd, kijk... Jij moet nu al regelen voor jezelf. Dat jij nu de begrafenis regelt. Dat jij in de aarde wordt gelegd, jouw jou graf. Ja, in de aarde gelegd. Met een verwarming. Dus met een verwarming, heb ik al gezegd. Met een verwarming Dus een verwarmde graf moet het zijn. Ja. He, dus echte verwarming, dus onder, onder haar moet het dus de graaf verwarmd worden, dat, ook aan de zijkanten moet ook verwarming, dus elementen moeten verwarming liggen daar, duidelijk, dat soort dingen, en de mens zegt dan, eh, hey, het is een idee. Je jij, geeft, jij geeft hoop aan de mens die alleen maar ingeankerd is, hier op aarde. Want ze, die mensen willen alleen maar hier op aarde wonen, ja, leven. Die willen nog duizenden keren terugkeren hier op aarde. Begrijp je? Want geweldig is hier, kan je weer carrière maken, weer geld, geld verdienen, etcetera, etcetera. En dan vertel ik dan die mensen. Je moet ook dat zo vertellen aan iemand anders die niet aan zichzelf werkt. Moet je ook op dezelfde manier een beetje vertellen. Maar je kan nog meer vertellen dan ik. Dus dan ga ik ook nog verder verteld. Jij moet het ook nog, zei ik, met een energiebedrijf. Moet je ook een afspraak, een soort contract regelen. Dan zeg je voor tien jaar vooruit. Dat jij een vaste, vaste prijs voor energie eh, afspreekt. Ja goed, je gaat direct betalen. Voor tien jaar vooruit. Je gaat tien jaar, dat ze vooruit, tien jaar leveren dan energie voor jouw graf. Duidelijk, om jou warm te houden. dat is geweldig. De mens gaat direct wel anders tegen de dood kijken. Heel anders tegen de dood. Die gaat met plezier denken aan zijn dood. Dat moet je doen ook, de anderen. Het, juist in deze tijd van die winterblues moet je dat iemand als iemand zo, zo is. Je weet dat, nou ga met hem even praten over... Ga nou iemand die in politiek zit... Ja, ...in de politiek zit... ...of die een professor is of zo... ...ga met hem even praten over hiernamaals... ...en hiernamaals... ...zal het wel zo goed... ...met jou zijn... Hij ...zal die ook zeggen... Nou, ...ga maar jij naar hier hiernamaals... ...en ik ga jouw plaats innemen nemen hier... ...op aarde, ja of niet... ...niemand zal luisteren naar jou hiernamaals... ...dus je moet die mensen ook... Een hoop geven... ...dat echte, reële hoop geven, ...niet aan wat wij praten... Ja, maar dan na 6000 jaar, komt dan de Mashiach komt, ja, en na onze dood, dat wij ook nog correctie kregen na onze dood. We hebben, uh, het leven gaan, gaat verder, dat wij gaan verder, uh, dus verder gaan met onze ziel en worden dan beter en zalig worden. We, de, de, deze mensen kunnen niet daarvoor, daarvoor warm maken, dus die worden, gaan niet warm daardoor. Daar dus, natuurlijk kan je dat. Een soort regeling met NUON, een regeling maken voor 10 jaar of misschien 20 jaar een vast, vast bedrag ja, voor de verwarming van je graf. Vertel aan de mensen. En niet alleen dat. Kan je nog meer doen voor de mensen. Ja, voor die mensen. Nu, juist in de tijd van de, van de winterblues. Blues, duidelijk. Nou, wat nog meer kan je dan doen? Iedereen kan me wel, het is niet, het is mijn alleen idee, maar jij kan verder toevoegen. Nou, kijk bijvoorbeeld nog iets. Kijk nou, het, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, overdag, overdag, twee keer per dag luchten, luchten van de graf. Kijk, luchten voor de graf. Dus twee keer per dag, dan heb je, dan heb je dat doe je dat. De graf leg je ook zo'n vorm op een zo'n, op een, zeg je dat, op een rekken, speciale rekken, en daar is ook een, een, een moto, moto, motor mo, motortje, motortje. En je gaat de graf gaat luchten, twee keer per dag luchten. dat Betekent ah, frisse lucht ontvangen, et cetera, et cetera. En dan weer naar beneden. Hey, dat is een geweldig idee. Deel. Ah. Voelen ze zich niet in de maal Nee, oké, ze zich niet in de malie, Nee, okay, maar kijk, iedereen, Iedereen nee, iedere heeft zijn eigen, iedereen heeft zijn eigen, nee, nee, iedereen is zelf geweldig dat vinden, maar je moet het wel natuurlijk, de ene ligt, de ene, bij het ene ligt het wel op die manier, de andere wil het op een andere manier. De ene bijvoorbeeld in de bias is gezeten, dan zegt hij, ja, in de bias was ik ook twee keer per dag luchting, ja, luchting kreeg ik twee keer per dag, ja. Dus ik wil het ook na mijn dood, ook, dat ik ook lucht. Ja, hij is wel gewend om opgesloten te zijn. Dus dat is niet... Ja, maar goed. <laughs> maar wat ik nou lastig vind, wij hebben ja. geleerd niet naar de mond te praten. Dus te nee, dat, is, dat begrijp ik, niet naar de mond. Het is erg, erg, aan de ene kant is het natuurlijk eerlijk. Je moet eerlijk zijn, natuurlijk. Maar eh, natuurlijk is het een beetje een komedie beetje wat, ik, wat ik vertel. Maar de bedoeling is niet naar de mond te spreken, maar iemand een klein beetje op een of een andere manier... toch wel een mens... Uh, op de vrolijk. Dat moet je gewoon doen. Niet over de Kabbala, en niet dat. Maar op een of een andere manier altijd... als je ziet iemand daar... het is ook jouw plicht om dat natuurlijk niet... niet valse hoop geven of zo. Maar probeer hem toch... Uh, een beetje. Hey, is iets te zeggen iets, iets... maar vanuit jou, maar waar ben jij van binnen... Als je je binnen eerlijk doet, ja? dat je die, die verbinding doet met vier plaatsen van jou. Ja? Dat jij spreekt als het ware niet van jou, alleen van je mond en naar buiten. Maar bij de vier pun punten van het verbond heb je verbonden met elkaar. Dan ga je voelen dat jij iets, iets dat, dat, dat van jou van binnenste komt zal je dan voelen, en dat is, doet er niet toe, welke woorden je gebruikt, daarom, je kan ook dit verhaal, wat ik had verteld, ja, in allerlei vormen, als het ware. en hij gaat bijvoorbeeld lachen daarvan, of zo, maar erg belangrijk om deze tijd, zien, dat jij zelf uh, ziet het opbouwend, en probeert ook eenvoudig, met elke mensen, als je ziet iemand dat ook, Zit in de puree, zeggen dat, ja? In de put, in de put. In de put, ja, yeah, in de put zit. Probeer hem ook eruit te halen. Maar niet kost, kost wat kost. Alleen even eenvoudig iets. Kijk nou, iets vrolijks. Iets dat. Eigenlijk, of bij of, of, of, iemand. Ik bedoel, die niet aan zichzelf werkt. Of haal hem, hem eventjes naar buiten en gewoon. Even praat over iets anders. Over gewoon koetjes en kalfjes. Maar van binnen doe je die verbinding iemand ja. die wel aan zichzelf werkt ja als die in een uh, diep zit ik heb dan de neiging om te zeggen misschien tijd om je te proberen te verbinden ja en ik heb dan zelf niet het idee dat ik zoveel te geven heb ik niet zoveel als de verbinding kan geven nee, maar als, je, als een mens aan zichzelf werkt en die voelt dat soort periode vooral in deze tijd voel je dat wel ik voel het geweldig in deze tijd. Ik bedoel geweldig, ik voel, ik voel, ik voel dat ik, uh, natuurlijk mijn tekort voel ik, dat die groeit als, als paddenstoel. Ja? Mijn tekort voel ik verschrikkelijk. Uh, het is niet, maar ik weet dat het constructief is. Eigenlijk. ik weet dat het mijn onvermogen mijn, uh, om, om dwikoot, om samen te vloeien met Hashem, nu in deze tijd voel ik het ge, uh, Zeer scherp, begrijp waarom? In deze tijd voelen we zeer verbonden ons met soort, met Malgoed. En de Malgoed is als het ware dichtbij, duidelijk. Het is net als een, uh, een baan, of ja, een baan, de hele jaren is het een, een baan, ja. Om, dat is net als uh, het omdraaien van de toestanden, ook van binnen, dan zijn we nu in deze tijd, het is net als een wiel, ja, een wiel. En dat is net als een wiel die nu draait en nu komt die naar beneden, ergens helemaal, bijna be, de helft, de, de beneden, de, de, de wiel, ja, we zeggen dat, de punt van de wiel waar je de, de omwenteling, dat zit een beetje beneden. Duidelijk, ja, en in de zomertijd zit die dan hoger, vooral, uh, ja, daarom zien we dat ook, het uh, feest Purim, ja, dat is maart, april is, en dan zien we dan Pesach. Pesig is ook dan in de vroegere lente, ja of niet? En dan zien we ook de, de, de, fe, het feest van het ontvangen van de Torah, er aan zo. In juni, zie je dat? Het is erg mei of zo. Dat is echt een mooie tijd van het bloei, bloei van de, de bloeiperiode, van de natuur en de gelijkertijd. Alles overeenkomt met de krachten van het geluid. Maar in deze tijd zitten we als het ware onder. Dicht bij, en onder betekent ook dichter bij de malgoed. Nee, nee, Ik snap het niet goed. Als iemand aan zo werkt, die dan blijkbaar toch in zo'n situatie kan komen waarin het echt een dip wordt. Ik zeg nooit, nooit, ja. maar ik heb ze niet. Oké. Okay. Dus dan denk ik, dan kan iemand zich toch beter van binnen te verbinden. Absoluut, absoluut. Ja, ja. Oké, dat, ja. Of is dat dan weer, ja, in het menselijk is dat natuurlijk hard, maar. Nee, natuurlijk moet je dat doen, natuurlijk, ja. dat zeg dat, ik ook. Dat is natuurlijk, dat in deze tijd moet je, moet je dat juist... Kijk, je moet positief, je moet weten dat dit opbouwend is deze periode. Precies. Dus... Ja. Precies, kans om te... Ja, maar bedoel, je kan even naast iemand gaan zitten, dat is al genoeg. Maar voor, kijk, als iemand, als iemand aan zichzelf al werkt, dan raad ik iedereen aan, om te proberen, alleen eruit te kruipen. Ja. Alleen betekent, betekent jij en het licht. Jij ja, en Hashem. Deel Omdat jullie werken aan zichzelf. Want jij hebt altijd, jij hebt al je redder al voor jezelf. En daarom probeer eerst, en hoe moet je dat doen? Niet direct schreeuwen van, help, help, help. Dat moet je niet doen. Eerst probeer... Door jouw krachten, wat jou opgebouwd hebt. Door, door steeds te kijken, nou, deze periode is erg opbouwend voor mij. Ik moet dit gebruik maken. Als ik nieuws schreeuw dan direct om hulp, dan word ik dan oké, okay, dan word ik geholpen, maar dan ga ik weinig opbouwen. Wat ga ik dan opbouwen? En moet ik, ik moet juist naar de krachten opbouwen, dat ik, dat ik de krachten, extra krachten heb. Want als je dat, die krachten opbouwt, dan ga je dan al... Uh, nooit meer de volgende keer precies dezelfde situatie naar kracht dezelfde zijn. Misschien heb je dan andere, hogere, weer uh, als het ware storingen zogenaamde. Maar onthoud, dat is altijd gebruik maken, gunstig gebruiken, dankbaar gebruik maken nu van die, wat wij noemen dat, die winterblues. Want Engelsen zeggen ook uh, uh, van... Uh, in het Engels heb je ook dan... Uh, ...summertime blues. Heb je ook zo, in het Engels. Heb je wel echt, ook dat, met, dat, met deze betekenis ook... Betekent, ...summertime blues... ...betekent ook zoiets van, van... ...dat de mensen komen van de vakantie. Ja? Vakantie komen ze dan... ...en het is geweldig. Of, of niet alleen van de vakantie, ze komen ergens... ...dus van iets gezelligs. Ja, huh? ja dan zijn te veel van het goede ontvangen. Ja? En dan komen ze... Dan ik was net op een uh, wereldcup, de Wereld, voor uh, uh, voetbal, en, zo, en nu kom je dan terug in zijn eigen omgeving, dan moet je weer hard werken, et cetera. en daar had je zo uitbundig zo uh, naar die voetbal gekeken, en met biertjes en van alles, en daarna uit nog, de hele nacht, ja, geen verplichtingen, niets, eigenlijk, en nu kom je, er is dus helemaal, helemaal, ...teleurgesteld, helemaal voelde zichzelf... ...helemaal blessé, blessé, et cetera, dat is dan ook weer... On, ...dat is ook weer gebruik... Van de, ...van de... ...van de zomertijd. Duidelijk. Dan ontvang je te veel licht. En nu is het te kort aan het licht. Duidelijk. Dan erg belangrijk dat je beide gaat benutten. En dat... ...en... Winter, nu ja, zitten we nu in de wintertijd. In de zomertijd hebben we, spreken we dat. Hebben we dat vaker gesproken. ja. Over de vakanties, et cetera. Dat de mens komt naar de vakantie. Dan, dan denk je, dan moet, je nog, moet ik nog kabala doen. Heb je die al eens gehad. En nu moet ik nog kabala doen. Dat is afleiden, Afleidend kan zijn. Nu heeft iemand vragen over die. Nog over die. Deze, deze tijd en hoe om te gaan met deze tijd dus als het positief is als je weet dat het goed is dat het structureel inziet dan moet je het verdragen kijk, verdragen betekent een leid wat jij ervaart nu natuurlijk als je dat in, in deze tijd van het, jaar, van het jaar dat jij voelt dat jij uh, verlaten bent nou, dat kan wel ik bedoel, gewoon ons vlees, of onze magnetische gedeelte, kan wel, eh, als het ware, ons ertoe stemmen, dat wij voelen ons een beetje zo zielig, et cetera, alleen, of wat ik wil. Dat jij moet weten dat dit leed wat jij nu daardoor ervaart, door te overwinnen dat, door eh, aan te kunnen dat, eigenlijk, door... In te stemmen daarmee, door ja te zeggen, dat is niet eenvoudig, dat moet je krachten opbrengen. En dat betekent dat jij daarbij leidt, een vorm van leid, van leid ervaart, ja of niet. Het toegeven is leid, en ook een vorm van leid wat jij moet, wat jij voelt. Ja? Want anders, ook, anders moet je het zo doen, dat zoals mijn dokter zei, mijn, weet het, mijn huisarts altijd een keertje had gezegd toen ik hem een keertje had gebeld, 32 jaar geleden toen ik naar Nederland kwam. Hij had gezegd, ik voel me bedrukt zo. Hij zegt, neem een borreltje. op dezelfde manier. Dus als je dan en om niet een borreltje te nemen of iets anders, een andere vorm van, van afleiding, daar moet je leiden, ja of niet. Zo, so, de, de kroeg is tegenover. Ga ik nu even daar naartoe lekker, uh, lekker mee ontspannen. Nou, het is geweldig en dan ben ik, moet ik dat allemaal zitten. Ja. Uh, en als je dat niet doet, om, om opbouwend niet doet, je kan het wel doen, maar dan opbouwend, als, op, als je dat opbouwend wil, iets niet doen, of te verdragen, dat is dan leed. En dat leed, dat is juist de beloning die je ontvangt voor je werk. Dat is het beloning, de beloning, begrijp je? Want in die leed, de leed betekent kilim. In die leed, in dat leed, het voelen in zichzelf leidt, kom je binnen die, dieper in jezelf, in jouw eigen keel in plaats van te verstrooien jezelf naar iets anders dat niet jij bent. Duidelijk. De muziek en alle andere dingen die alleen maar jou afleiden van, van als het, kijk, alles is goed als het niet vlucht is. Duidelijk. De muziek is geweldig als het niet vlucht is. Welke muziek dan ook, kan het geweldig zijn. Als het geen vlucht is. Ja? Als, het, eigenlijk, als je zit gewoon, wil je lekker aan muziek luisteren. En het is voor jou geen vlucht. Maar moet je goed weten wat vlucht is. Ja. Dan is het, het oké. Okay. Voetbal gaan, als het geen vlucht is. Voor jou toe. Maar je wil zeggen, ik ga nu naar een voetbal kijken. Of naar een of, of, of echte voetbal, ik ga ik naar een arena of weet ik veel. Of, of via de... Via de Via de televisie, de tv, ga ik naar voetballen kijken. Als je het gewoon niet zegt, nou, ik wil gewoon nu even zo en dan maar, dan is het opbouwen, dan ben ik dan daarna, een beetje zo voel ik mij daarna, zal ik het echt, dat wat ik nu niet lekker ontspan, zal ik wel straks al goed aanwenden voor, ja, of dat doe ik gewoon, ik doe nu, ga je kijken naar allerlei uh, ontspanning. Alle films of, film of zoiets. Maar doe ik dat omwille van. om mijzelf gewoon te laten gaan. Gewoon even, maar opbouwend. Heellijk. Niet vlucht. Dan is het oké. Okay. Ja, je gaat, je gaat met je partner ergens naartoe. De partner wil, partner wil naar een kinderboerderij. Eigenlijk. Je partner wil een kinderboerderij. Even daar kijken. naar, naar die, de schapen. naar die, naar die varkens. Ze wil konijntjes kijken. Heel, dat kan Je Jij gaat mee. Ja, bewijzen van spreken, ik bedoel ik, kinderboerderij. Bij van spreken naar de kinderboerderij. Dus, betekent naar een disco, naar alle andere kinderboerderijen. Dus, uh, een andere vorm van kinderboerderijen, duidelijk. Dus, hij wil daar naartoe. jij zegt, oké, okay, ik doe het voor hem. Maar ik doe het voor hem voor vrede in mijn huis, of iets anders. Maar het raakt mij niet. Maar op die manier is het goed. Om hem even te helpen met zijn winterblues. Ja. Dat is iets anders. Maar dan is het opbouwend. Uitelijk. Maar het moet niet, geen vlucht zijn. Michael, wat bedoel je precies met... Uh, maak het iedereen naar de wens? Dat is erg speciaal. Dat is moeilijk. Dat is moeilijk, dat is moeilijk te begrijpen. En dat is moeilijk te aanvaarden. <coughs> Om iedereen te maken naar zijn wens. Dat kunnen we niet doen. Uitelijk. Maar... Wat betekent naar zijn wens maken, betekent van binnen jouw houding moet zijn. Dat jij wil man in, iedereen doet er niet toe wie, ja. met wie je in contact komt, doet er niet toe überhaupt. Je wil iedereen naar zijn wens doen. En dat is niet jij die dat kan, wij kunnen het absoluut niet, absoluut niet doen. Omdat jij kan je zeggen, dat is de houding van het licht. Ja, het licht gaat voor iedereen op. Voor de, voor de wetteloze, ja, voor een schurk, boosdoener, en zo ook voor iemand die goed leeft en, en probeert te leven naar de wetten van de wereld. Van binnen moet de houding zijn, maar ook van buiten. Het lukt ons net niet natuurlijk... Want dan komt onze ik naar, naar boven. En ons ik die dan zegt, nou, tot hier en niet verder. Eigenlijk, natuurlijk moet je geen comedie spelen van binnen jezelf. Je moet niet je hart... Aan de ene kant moet je wel aan de, naar de wens van de andere verlangen om de wens van de andere, als het ware, te bevredigen Aan de andere kant moet je er zorgen, natuurlijk, dat, dat je je hart niet verpacht aan iemand anders. Eigenlijk, want... Jezod, we hebben gezegd, alles moet komen van de Jezod. De houding moet je altijd hebben, verbondenheid met de Jezod. En Jezod, met de Jezod moet je, kan je niet, moet je, ook kan je, mag je ook jezelf niet, niet, uh, zeg je dat, je mag het niet uh, daarmee verlogenen. Verlogenen, dat is ook precies, ja precies, dan mag je niet verlogenen. Waarom? Je Jezod, als je houdt jezelf je Jezod, kan je niet verlogen. Als je moet natuurlijk steeds moet je correcties maken. Want je Jezod heeft twee dingen. Hij heeft gogma en gesedim. Dat moet je steeds doen, de gogma binnen de gesedim. Ja, dus die twee, dus rechts en links. Dus wat betekent gogma en gesedim? Wat betekent dat? Als je te veel gaat geven, betekent, via die, natuurlijk die verbonden met Jezod, betekent dat jij bent... Te veel met je rechterkant van je zot bezig. Ja of niet? Je gaat te veel jouw hart als het ware um, verpachten aan iets. Betekent dat jij uh, overspel speelt met het geven. is He, dus het geen ware geven dat is een beetje overspel. He, dat is geen geven. Wat ik, wat ik bedoel met naar de wens te, de ander te doen betekent op kosere manier. Dus zoveel van geven, dus van de rechterkant van Yesod, als links is behoudenheid. Ja, links betekent grens te maken. Ja, in Yesod, links, we hebben geleerd, is chokma Maar dan betekent daar ook uh, te kijken dat jij ook daar niet die chokma van links niet naar beneden trekt. Links, dat wordt dan de zonde van Adam. Leed ik? Die van Yesod kan je ook trekken dat naar beneden van links, dat is ook dan in vorm van een, van een zonde, zonde kan zijn, duidelijk, dan moet je ook niet kijken, dat jij het niet trekt, niet, kijk, niet van links ook naar beneden die gogma trekt, ook door het geven aan een ander, dat kan ook zo zijn, maar je moet die gogma moet je dan trachten van je soort omhoog te doen, dus niet naar jezelf trekken, dat is het trainen, en de chassadim moet je wel naar beneden laten komen. Dat is de hele kunst. Dus de kunst is, jouw linkerkant van de soort, dus gogma, omhoog te laten komen, en de chassadim, want de gesed is altijd, de rechterkant is altijd hoger dan de linkerkant, ja of niet? Dan eigenlijk, wat betekent omhoog? Betekent dat de gogma, eigenlijk doe je dan van, van links naar rechts. En van rechts doe je wat? Doe je dan de geset. Chassadim, doe je dan van rechts naar links, of van boven naar beneden, is hetzelfde, alleen een uh, kwestie van, wat doe je dan? Gesed is geen probleem om gesed onder, onder, onder jouw midden door te trekken, betekent naar anderen door te trekken, is ook op precies dezelfde manier. Als je geeft, wat doe je geven? Geven betekent ook precies hetzelfde, dat jij geeft altijd via jouw jesot, al denk je dat het niet zo is. Al denken dat jij geeft het in gesprek met jouw mond. Maar het is altijd verbonden met, met ook andere dingen die bij jou zijn. Duidelijk, uiteindelijk is het, moet het allemaal doorlopen onder, door jou zelf. Okay. Als je geeft, als je echt geeft, dan moet het altijd via de zot gegeven worden. Waarom? Hoe kan het, mijn mond is toch hier en ik geef toch hier. En hoe kan je dat van beneden doen? Jij doet van de jesot oorgozer opkomen, ja. Het, ja? Dat ligt oorgozer, dus je gaat oorgozer, weerkaatste licht, omhoog doen, ja of niet. En dat komt naar je mond, en van je mond ga je geven. Eigenlijk. tot aan de mond, ja, oorgozer, en dan ga je dat ook geven. Maar dat komt altijd van die soot. Dus dat betekent naar de wens, iedereen naar de wens doen. Dat is natuurlijk een grote opgave, wat wij niet in staat zijn te doen. Maar probeer. Probeer van binnen de intentie te hebben. Tijdelijk. Intentie hebben om dat te doen. Hoe kan dat? Absoluut onmogelijk. En je ja, ziet soms uh, beelden, ja, op tv, wat iemand uh, verschrikkelijk was. Net uh, op, de wat op de Russische tv, op de Nederlandse tv, was iemand die... Die serie moordenaar in Rusland, ja, die, die schaakboordmoordenaar. Dat ja, is verschrikkelijk dan. Ja, die man, die hebben iedereen gezien. Ja, dat, nou, hoe kan je dan zeggen? En jij kijkt naar hem en, je, en die is ook nog zo, zo van zichzelf, nog, zeker van zichzelf, schijnbaar of zo. Duidelijk. Hij beweert nog dat die dan, hij dat hele hij was nog niet klaar, was niet klaar en ze hebben hem toch opgepakt. Dus, en, hij was kwaad natuurlijk. Maar, maar zo, duidelijk. En ook dat moet je overwinnen van jezelf, dat jij je niet kijkt naar hem als naar een stuk vuil. Duidelijk. Dat is erg moeilijk. Eigenlijk. Want wat hij maakte van zijn leven, dat is, dat is, ja, dat is het gevoel van iets. Maar wat hij, zijn ziel eigenlijk, moest berekenen in dit leven. Eigenlijk. En hoe hij dan gezien wordt, de pot, het potentieel, de potentieel uh, wat hij moest, zijn ziel moest hier uh, bereiken. Want anders zou hij niet geboren worden. Duidelijk, alles wat geboren komt, moet je zo zien. Alles wat hier komt op de wereld, het is erg moeilijk, erg moeilijk wat ik nu zeg. Maar daar moet je mediteren, daarover. Alles wat hier in de wereld komt, tot bestaan, betekent elke wijze. Elk bloemetje, maar het laatste mens, dat heeft dan de goedkeuring gehad van boven. Duidelijk. Dus betekent dat anders zou de ziel niet binnen, niet komen hier in deze wereld, ook voor die, ook bij die, van die uh, moorden. moorden, van die uh, schaakboordmoordenaar die 48 mensen had omgebracht. Ook zijn Ziel kwam hier op aarde niet om niets. Hij moest wel hier op aarde komen, zijn ziel. Dat betekent niet dat hij dat wat hij deed, dat het goed goedgekeurd werd van boven of zo. Maar zij, zijn ziel, dus deze mens, had volledige recht, bestaansrecht hier op aarde. Wat hij van zijn leven heeft gemaakt, dat is dan de mens, is gegeven ook de vrije wil. Maar. Daarom moet je kijken naar die mens. Hij moet gestraft worden, etcetera. maar jouw houding moet niet zijn van. verschrikking. Dat is die man die. Ik die, die, die bedoel, verschrikking natuurlijk wat hij had gedaan. Maar jij moet van binnen jouw hart. Ik zeg niet dat jij moet. Wie ben jij? Om te rechtvaardigen iemand. Dat, moet je, dat is niet jou, niet jou. Niet aan ons gegeven om iemand rechtvaardig te Maar je moet wel rechtvaardigen zijn bestaan hier op aarde. Dat hij heeft niet gemaakt. Dat hij heeft niet, dat hij heeft niet gekozen voor, voor de correctie, voor de goede. Dat is zijn eigen straf. Hij zal dan zijn eigen straf, ook hoger zal hij dan zijn straf natuurlijk niet ontlopen. Duidelijk. Ja, zoals die gestoord denken, dat hij denkt dat hij die, dat die, dat die, dat die natuurlijk... Uh, zonder echte straf, wat is de menselijke straf, ook levenslang, wat is dan. Maar er is toch veel hogere straf bestaat. Die, die ziel is niet, heeft zichzelf niet gerealiseerd in, in, deze, in, deze, in deze incarnatie. Dat is het enige, dat is eigenlijk, let op wat ik zeg: dat is de enige. Uh, de enige het enige probleem, enig probleem het enige. Eindelijk iedereen begrijpt wat ik bedoel. Wat de maatschappij betreft. Natuurlijk wat ze doen is, het, is, het, is dat ze hem dan bestraffen, etc. Maar dat is eigenlijk de grootste uh, straf. Dat hij had het niet. Zijn ziel kwam hier naartoe op aarde In het lichaam wat hij die had, die man. En dat heeft hij niet kunnen daar gebruik maken dankbaar gebruik maken. In plaats daarvan heeft hij iets anders gedaan. Duidelijk. Dat betekent anderen naar de wens doen. Dat jij kijkt als je ziet zo op de tv, dat jij, niet, dat jij ook gunt als het ware zo iemand, want jij ziet, dan verbind jezelf met het doel van de schepping. En dan kijk je naar hem, dan kijk je niet met de afkeer, met een afkeer naar hem toe. Duidelijk. En niet, niet vernederend en niet vroeg. Dat ik ben goed en hij dat, et etc. We, ja? We weten nooit wat onze laatste daad zal zijn. Wat, We weten nooit wat wij... Natuurlijk, hoe meer wij dat doen, hoe meer wij ons bezighouden met de Torah, natuurlijk, hoe standvastiger komen wij te zitten in... Ja, dat zeg niet, standvastiger betekent dat onze kilim, als het ware, kunnen het goede doen. Now, that is what betreft the winter blues.